Op verzoek van de NCRV hebben vijf Nederlandse auteurs elk een kort luisterspel geschreven over het onderwerp Liefde onder de titel Hou je van me. Het spel dat we nu gaan uitzenden werd geschreven door Gabriel Smit. De medespelenden zijn Lula Dree als de man, Elsje Scherjon de vrouw en Joris Ponsang als Van Dongen. De regie had Johan Wolter. Okay. Ik vraag me wel eens af. Laat me nou even rustig lezen. Laat me even mijn bord leeg eten. Toch, toch vraag ik me wel ja, eens. af. als er iets belangrijks is, bewaar het dan tot vanavond. Ik heb een rotdag voor de boeg met twee zware besprekingen. Laat me nou even met rust. Ik weet precies hoe het vanavond gaat. Je komt thuis, moe. Je wil geen gezeur in je hoofd, dat begrijp ik best. Je wil rust, een borreltje, het avondblad. Als het erg mooi is, ben je bereid om drie zinnen te zeggen over wat er vandaag op kantoor gebeurd is. En dan wil je eten. Het liefst lekker eten. En daarbij dan graag praten over nog lekkerder eten. En dan komt het nieuws op de televisie terwijl ik naar de keuken moet om de vaten te wassen. En als ik klaar ben met de vaten, wil je koffie. En dat... ja, zou je alsjeblieft zo goed willen zijn om even je mond te houden, hè? Als je vindt dat je het zo slecht hebt, dan dus schrijf het dan eens allemaal op. Maak er een lijstje van dat ik rustig kan lezen. Dan zal ik zien wat ik er kan doen. Maar dan hou je in vrede zijn met rust, hè. Toch was het iets heel belangrijks, wat ik je wel vragen. En ik weet niet precies waarom, maar het zit op dit moment erg hoog. Ik stik erin. Alsjeblieft, op de vroege ochtend geen drama's, Ina. Ik zei het toch, ik zit met alles wat vandaag nog komen, moet al meer dan genoeg in mijn maag. Zelfs die boterham, die krijg ik er niet eens in zin. Ik beloof je, kan je niet wachten tot vanavond. Echt, ik beloof het je, dat ik vanavond naar je luisteren zal. Hè? Als het nieuws op de televisie niks te vertellen heeft, laat ik dat er zelfs voor staan. Als je het nog prettiger vindt, een van mijn drie borreltjes. Maar toch, het is eigenlijk een heel eenvoudige vraag. Je hoeft er maar een heel eenvoudig antwoord op te geven. Het, het is erg belangrijk, voor mij tenminste. Ik moet binnen vijf minuten beslist de deur uit, hè? Of heeft het soms met financiën te maken? Dan ben je weer door je huis dat geld heen? En ben je bang dat ik daar misschien weer boos om zou worden? Nee, ofzo. nee, nee. Ik kom deze week best toe. Ah, nee. Het is heel wat anders. Iets veel belangrijkers. Maar ook iets veel eenvoudigers. En als alles goed loopt, zijn we binnen een half een minuut klaar. Nou, vooruit dan maar. Hou je van wat zeg je? Een hele duidelijk eenvoudige vraag. Hou je van me? Hoe kom je daar nou bij? Ochtends om half acht. Wat heeft het nou met de tijd te maken? Met de tijd te maken? Toen niet zo onnozel zeg. Hoe oud ben je eigenlijk? Oh, dat zou je na twintig jaar huwelijk toch langzamerhand moeten weten. Nou ja, goed. Ja, dat weet ik dan. 41. Maar je doet als een meisje van zestien. Omdat ik vraag of je van me houdt. dat weet je toch zelf wel. Ja, ik heb daar trouwens wel wat anders aan mijn kop dan romantiek. Is houden van iemand of, of van elkaar houden, is dat romantiek? Nee, allerminst maar het filosoferen erover s'morgens voor dag en dauw. Het is alles een heel eenvoudige vraag die je stelde. En met filosofie heeft het niets te maken. Nee, inderdaad, het is bij het onnozel af, zeg. Nou, ik moet nou trouwens nodig naar kantoor, hoor. Ik, ik kan maar bovendien met zo'n zware dag voor de niet de wilde permitteren om te laat te komen. Omdat mijn vrouw plotseling mijn bakvisneigingen vertoont. Uh, hoe laat heb je die besprekingen? De, de eerste van elf tot twaalf, de tweede uh -huh. van uh, half drie tot half vier. Dan begin je dus pas over een uur of drie. <coughs> Waarom heb je dan nu ineens zo'n haast? Ja, schijn er toch uit alsjeblieft zeg. Ik moet, ik moet nou werkelijk weg hoor. Bonjour. Van Dag. Hé. Hey. Ik dacht je dat nu we klaar zijn met je eerste zware gesprek. Ja, ja, ja. Oh. Is het allemaal goed gegaan? Oh, prima, prima. Ja, het viel niet mee, maar het is uitstekend gelukt. Nee. Ja. heb je dus nu wel even tijd. Uh... zou je dus ook wel in een betere stemming zijn dan vanmorgen vroeg. <coughs> ik heb het de hele ochtend overlopen, pieteren. Ik hey, vind nou achteraf werkelijk niet dat je je wat vriendelijker had kunnen gedragen? De vraag was toch echt zo moeilijk niet, Alsjeblieft, in Alsjeblieft, Ina begin alweer. Ik heb je net de stukken voor me over het gesprek van vanmiddag. Maar je hebt nou tussen de middag toch nog wel even tijd. Ik ga toch ook nog lunchen? Ja, nou, euh... hey, wel Hé, wil jij mij dan straks nog even op. Verkelijk, het zit me heel erg dwars. Wat een onzin dan nou toch, wat pieken je nou toch in vredes naar over Ina? Er is hier toch helemaal niks aan de hand, hè? Ik heb geen maîtresse. jij hebt voor zover ik weet, Mr. Génormand... We hebben geen enkel principieel diepgaand meningsverschil, hè? Ja, ik geef graag toe dat er wel eens meer dan mijn werk in beslag genomen wordt... ...dan misschien gezellig is. Dat is dan ook alles. Ja, maar dat is toch soms meer dan ik verdragen kan. Mogelijk, mogelijk. Nou ik zal mijn best doen, hm? Maar laat me dan nou even met rust, ik moet op het ogenblik echt mijn hersens hier bij mijn werk houden. Dan ga je me dan straks nog even bellen? Ja, doe maar toch niet zo idioot, Ina. Hm? Het is toch niet zo dringend dat ik niet tot vanavond wachten kan? Ik beloof je dat ik er wel vanavond rustig met je over praten zal. Waar zal je dan... Ja, alsjeblieft, hou dan op met dat gezeur. Het is oh. geen gezeur. Oh, sorry. Uh... Het is echt oh, Sorry vandaag. Nee. ik uh, stoort toch niet? Tot vanavond. Nee, nee, nee, nee, nee, je stoort helemaal niet. Mijn vrouw had even wat moeilijkheden. Ja, dat heeft ze wel meer wanneer ik het druk heb en over dingen van de zaak zit te piekeren. Dan denkt ze bijvoorbeeld dat ik niet genoeg van haar hou of zoiets. Nou, dat komt natuurlijk omdat we ook geen kinderen hebben. Daarom is ze eigenlijk meer dan normaal is op mij geconcentreerd. Neem er maar eens een bloemetje voor haar mee of zoiets, hè? Dan is alles hier in orde. Ja, ja, dat is misschien wel zo. Nou, ik zal er eens wat meer aan moeten denken eigenlijk. Ja, ja, ik kon inderdaad wel eens wat attenter zijn. Zeg maar, uh, apropos dong, ik heb hier net een stukje voor over onze bespreking met die Amerikanen. Even kijken. Uh, ja, daar heb ik het. Kijk, straks komt die vertegenwoordiger van zijn. Nou, die zaak met die Fransen hebben we fijn rondgekregen. Wanneer ons dat met die Amerikanen ook lukt, dan zijn we voor dit jaar werkelijk uit alle zorgen. Kijk, het gaat namelijk Als die mensen... Hallo, vandaar. gelukkig. Hey, Hé, ben je dan nou alweer? De stem klinkt tenminste wat vrolijker dan vanmorgen. Met die Amerikanen schijnt het dus ook goed af te hoogte. Oh, gelukkig wel, ja. Alles is prachtig voor elkaar. Alles prachtig voor elkaar. Ja, ik kom nou ook gauw naar huis, hoor. En top nog maar niet meer over vanmorgen. Ik had het net nog even met Van Dong over die Amerikaanse zaken. En ik zei tegen een jongen voor de rest van het jaar zitten we op rozen. Toen zei hij, nou dan zou ik maar eens een mooie bos rozen voor mevrouw meenemen als ik jou was. En uitstekend idee van hem. Ik kom er over een kwartier mee aanzetten. zelf dan niet op dat idee gekomen? Ja, nou, nou, waarschijnlijk wel. Maar toen ik met hem belde was die Amerikaan net weg en ik zat nog helemaal met mijn hoofd in de cijfers. Ja. Maar, maar zou je dan daarna zelf toch ook dat idee hebben gehad? Ja, Ina, wat ben je toch vandaag zwaar op de hand, zeg, hè? Alles is dan toch in orde, hè? Ik ben er over een kwartier. Ik ben de mooiste mee die ik vinden kan. En als je dan nog al je zorgen niet kwijt bent, dan kunnen we desnoods samen in de stad lekker gaan eten, hm? Zo lief als je gezellig rustig hierheen komt, dat weet je wel. Dan haal ik nog wel even wat lekkers in huis. Ah, nee, nee, nee, dan moet je weer naar de keuken. En als je nou zo graag praten wil, nou, dan komt er weer niks van terecht. Oh, maar vind jij dan dat je in een restaurant wel echt rustig praat? Oh, waarom niet? Nou, met al die vreemde mensen, de druk uitgestreken gedoe om je heen. Trouwens, eh, ik hoef helemaal geen lang gesprek met je te voeren. Ik heb je een korte vraag gesteld en ik wil er een kort antwoord op. Eén woord is genoeg. Eén woord? Wat bescheiden. En geen gesprek. De waarde van een gesprek hangt toch niet af van de duur? ...van de veelheid van de woorden. Oh, maar dat hangt er soms wel vanaf, oh ja. Had je mij vandaag met die Fransman en met die Amerikaan moeten horen. <laughs> en van de waarde die mij dat opgeleverd heeft... ...gaan wij vanavond samen lekker eten, met geen enkele zorg aan ons hoofd. Hm? De zorg die jij nu bedoelt, dat is natuurlijk ook wel een soort zorg. Maar een echte zorg, vind ik dat niet hoor. Ik, ik bedoel echt een hele andere, dat weet je best. Of uh, vind jij dat dan weer romantiek? Bij Kaislicht in een fijn restaurant, kan je er in ieder geval heerlijk romantisch over praten. Ja, ja, dat is juist de juiste romantiek die ik niet bedoel en waar ik ook niks om geef. Oh. Ja, daar zou ik nog wel wat om geven als ik dan de bakvis was waar je me vanmorgen voor hield. Zoals je heel terecht hebt opgemerkt, ben ik 41, dus... Dus? Ach, kom maar gauw naar huis. En zal ik dan toch mijn rozen meebrengen? Ja, natuurlijk. Kom. Nee. Nee, breng maar wat andere bloemen mee dan is er in ieder geval nog iets van een eigen idee van je bij. En niet één van van Dongen. Nou, nou, nou, nou, nou. Ik kan niet bepaald zeggen dat het, uh, het eerder naar huis toekomen, dat je me dat nou zo uh, aantrekkelijk voor maakt. Ach, nou ja, sorry. Je hebt wel gelijk. Ik, ik ben vandaag wat zwaar op de hand. Maar ik, uh, ik maak me eigenlijk ongerust over jou en, en over mij. Over, over ons eigenlijk. Ik weet niet precies waarom, maar... ik heb zo het gevoel dat er iets gebeuren moet, hè. Dat we het anders moeten doen of zoiets. Ik weet het niet. maar ik kom in ieder geval maar gauw. Ja, ik zal mijn best doen. Hm? En wat voor bloem heb je dan gehad? O oh, zeg, je bent onverbeterlijk. Nu geef ik eens een keertje geen antwoord op een eenvoudige vraag. Oh, oh, oh, wat is mevrouw Gauw over eentje getrapt. Nou ja, het is, het is me vandaag allemaal zo goed gelukt. En dan ben je dan niet gesteld op de rozen waar we hier zitten. Mijn humeur kan op dit ogenblik in ieder geval meer verdragen dan het jouwe, hè? <laughs> nou tot straks. Ja, tot straks. Fijn was het Herman, ik ben toch blij dat we naar dat leuke restaurant zijn gegaan. Ah, en het was toch heerlijk, rustig. Romantisch genoeg? Ach, plaaggeest. Nou, ja, dat mag ik nou toch wel zeggen. Je mag alles zeggen. Ook zonder het antwoord op je vraag van vanmorgen? Ja. De mooie ring met die lichtblauwe stenen die je voor me meebracht, is antwoord genoeg. Ik heb hem helemaal zelf uitgezocht, hè? Ja, daarom juist. Als ik het nou goed begrijp, dan uh, vind jij eigenlijk dat ik te weinig tegen je praat. Ach, soms wel, en soms niet. Ik bedoelde eigenlijk, je leven schijnt soms zo te verlopen een soort routine. Je gaat dan eigenlijk nauwelijks meer als mensen met elkaar om. Je wordt eigenlijk een soort gebruiksvoorwerp ten opzichte van elkaar dingen machines die een altijd gelijk gelijkblijvend patroon van, van gebaren en woorden en handelingen ten opzichte van elkaar afdraaien. Mm -hmm. Ach, ik weet natuurlijk best dat je van me houdt, maar <lacht> soms als ik dan nou smiddags in de keuken sta hè, en jij zit binnen naar je werk je avondblad te lezen met je borreltje erbij en ik moet dan op de aardappels staan letten. Nou, dan denk ik, plotseling zijn we het daarvoor nou samen begonnen. Ja, ach, ik weet natuurlijk wel. Het, het, het zou natuurlijk allemaal anders zijn geweest. Als we kinderen hadden gehad, er was er maar één. Ik begrijp ook wel dat het moeilijk is te praten over de dingen die daarmee verband houden, die aan de oorzaak van zijn. Ja, stil maar, stil maar, stil maar. We redden het wel. Joh. Hm? Voor jou is dat denk ik euh, nou, erger dan voor mij. Ah, ik vind het soms ook niet zo makkelijk. Nou, Daarom ben ik blij dat we vanavond euh, zo fijn zijn samen geweest. Hè. Nou, Echt niet alleen om de romantiek van het kaarslicht. Gewoon. En ik was uh, trots op die ring, die vinger. Dank je. Nou, je hebt toch ook wel gevoeld dat dit uh, zonder één woord minstens zoveel betekent als het ene woord dat je vanmorgen hoopte dat ik zeggen zou. Ja. Oh, dat was dus uh, ja. Ja. Ja, je kan soms beter zonder woorden praten dan met. Misschien wel hoor, maar toch... Waarom eigenlijk niet altijd? Nou, ah, weet je, het is. Hier is koffie. Om wat bij te komen. Oh ja. maar als je het goed vindt, dan uh, doe ik even een schotje cognac in. Ja, doe maar hoor. Ik niet. Het was toch een heerlijke avond. ben het in ieder geval overleefd. Ja, maar wat hebben we nou overleefd? Nou, ik, ik bedoel, we leven nog. Ja, maar echt. Vind je ervan niet? Ja, dat bedoel ik niet. Wat dan? Nou, ik bedoel dat, dat ik vanmorgen echt het gevoel had dat we eigenlijk helemaal niet leefden. Dat we, ik zei het toch, een, een soort dingen waren. He, een soort dingen bij elkaar, apparaten, ge, gebruiksvoorwerpen, koffiemolens, hoe je het ook noemen wil. Mm. Ach, jij herinnert je toch ook nog wel de dagen en de uren... toen we elkaar pas kenden, hè? Het ogenblik dat je voor het eerst je arm om me heen sloeg... toen je me voor het eerst kuste. Nou, hè. Nou ja, je zegt nou wel natuurlijk... alsof het allemaal vanzelf spreekt, die herinnering. Maar ja, wat is er in het leven alle dag dan nou van overgebleven, hè? Wat wilde je? Wat, wat verlangde je? Wat hoopte je? Waarvan was je zeker? Zagen we soms maar allebei niet iets... Als, als een soort hemel op aarde. ja, ja. ja dat denk ik wel, ja. Of liever dat, uh, dat. herinner ik me wel. Nou, mm -hmm. ja, misschien niet zo goed als jij, maar. ik vermoed eigenlijk dat vrouwen zich dergelijke dingen altijd beter herinneren dan mannen. Niet omdat ze meer intense van de man houden dan omgekeerd, maar. nou, toch wel vollediger geloof ik. En op mijn manier heb ik inderdaad precies als jij in die hemel op aarde geloofd. Ja. Maar nu dan niet meer. Een hemel op aarde bestaat niet, geloof ik. En daar gaat het ook niet om. Dan hou je nog zoveel van elkaar. Als we dat denken, doen we de aarde tekort. Ik bedoel, toen we dachten samen een hemel op aarde te kunnen maken... ...leefden we misschien in een soort... Uh, ...half nog kinderlijke achter verbeelding. Mm. Een vermoeden van wat de hemel op aarde zou zijn. Of zou kunnen zijn, maar... ...wat de aarde was en is. Nee, dat wisten we beslist nog niet. En nu dan wel. Misschien wel. Misschien. Maar nog niet helemaal, vrees ik. En als ik bedenk hoe jij vanmorgen praatte en wat er vanavond... ...vooral ook na die schrik in me omging... Nou, ...dan denk ik dat we vanavond misschien hebben geleerd wat het werkelijk moet zijn. Hoe, hoe bedoel je dat? Nou, ik, ik bedoel... ...de hemel. Hoe je er verder ook over denkt en... ...hoe je je eventueel voorstelt zie je voor jezelf toch altijd als iets dat, dat klaar is, af. Mm. Niet een voltooiing, maar iets dat al voltooid is. Niet verder hoeft, niet verder kan. Mm. Maar de aarde is dat niet, is dat nooit. De aarde is iets dat altijd nog groeien kan, maar nog tekort is. Erger nog, alles wat je onder tekort uh, gebrek zou kunnen verstaan. Angst, ongeduld, wantrouwen, uh, uh, hardheid, vreedheid, onvermogen, wat dan ook. En daar horen wij samen bij. Mm. En dat horen we vrees ik ook allebei voor elkaar te zijn. Hoe moeilijk, hoe verdrietig dat soms ook is. Dus niet de hemel op aarde, maar de aarde op aarde. Ja, maar geloof jij dat we dan ook al, al, al die nare, gruwelijke dingen voor elkaar moeten zijn? En, en niet alleen die gruwelijke en die erg en die verslindende dingen, maar, maar, maar ook dingen die ik soms veel erger vind. Mm -hmm. Zoals bijvoorbeeld de uh, onverschilligheid, de verveling en, en domheid, slordigheid. Mm -hmm. ik denk minstens dat we... In elkaar, en vooral met elkaar, die dingen moeten kunnen en durven accepteren. En daar hoort ook bij wat jij de koffiemolen noemt. Het apparaat, de routine van iedere dag. De... Ja, maar ik geloof niet dat ik dat altijd zou kunnen. Nee, nee, nee, nee, natuurlijk niet. Maar je, je moet het ook niet zien als een toestand op zichzelf. Maar als aarde. Een werkelijkheid met iets erachter. Een perspectief. Met geloof in een altijd nieuwe, altijd groeiende mogelijkheid met, met vertrouwen, met hoop. Het is iets waarmee we zelf nog niet klaar zijn en wij samen, levend, met en in elkaar, steeds verder moeten gaan. Mm. Ja, zoals je het nu zegt, klinkt het allemaal wel erg mooi. Maar vind jij nou dat ik de hoge eisen aan het leven stel als ik er ook bang voor ben? Als ik bang ben dat ik het helemaal niet kan? Kom eens hier. Nee, kom eens even dicht bij me zien. Dan zal ik je zo mm. vertellen. Hm. Ja, ja, ja, zo. Ja, zo is goed. Hm. Ja, dat je hoofd was tegen mijn schouder. Ja, zo. Nee, nog wat lager. Hm -hmm. Ja. Nou, zie ik precies wat ik plotseling vanavond ook zag. In het restaurant. In de glans van het romantische licht. Ik zag plotseling dat je wat grijze haar had. Violist speelde nog een sentimenteel liedje uit onze vroegere jaren. Silver Shreds, Ramon the Gold zilveren draden tussen het goud. Eh, nee, grijze haren. Nee, dat wil ik helemaal niet. Ik wil niet oud worden. Heeft ja, zo niks mee te maken, of liever. Haast niks. Toen ik ze zag, toen moest ik ineens denken... Ja, dat is gek. Je weet eigenlijk... Maar die dingen plotseling hier vandaan komen, hè. Ik moest denken aan iets dat ik mijn vader eens hoorde zeggen. Nou, zeker... Dertig uh, jaar geleden of zoiets. Toen mijn moeder hem zei dat hij uh, grijze haren kreeg. Je weet, hij was een uh, erfroon man. Al willen we dat eigenlijk nooit laten merken, maar... Ik herinner me nog eens de dag van gisteren, dat ik toen tegen mijn moeder zei... ...de grijze haren zijn een heerlijke kroon... ...en ze worden gevonden op de weg der gerechtigheid. Zou het dan zo gek zijn als je... ...hier in plaats van de weg der gerechtigheid zei... ...de weg der liefde? Je bedoelt... ...dat je de weg van de liefde niet en nooit samen kunt gaan... ...zonder dat je de grijze haren van krijgt. Zonder verdriet. Zonder er op een bepaalde manier oud van te worden, of liever uh, zonder te slijten. Ik bedoel niet zonder te slijten, ik bedoel niet zonder te groeien, te rijken, te vechten. Nooit zonder het gevoel te hebben dat je altijd weer te Of liever nooit zonder pijn, maar ook nooit zonder geloof, zonder hoop. Zonder liefde. Zo is het, ja. Wacht even nog eens. Hm. Hou je van me. was een domme vraag. Maar was het voor mij niet even dom dat ik die vraag niet begreep? Hou je van me. Dit luisterspel werd geschreven door Gabriel Smit. De medespelenden waren Lula André als de man, Elsie Scherjon de vrouw en Joris Bonsang als van Dongen. De regie had Johan Wolder.